Nou, ieder jaar een mooie tijd natuurlijk. We gaan weer gezellig massaal op vakantie. En dan gaan we het huis uit, we doen de deur op slot, we pakken de auto en we zijn foetsie. En dan vergeten we soms nog wel eens dingen. Daarom is er nu een persbericht uit dat heet, ga maar liever niet op vakantie. Nou ja, we willen natuurlijk allemaal op vakantie, maar wel goed op vakantie. Door een goede voorbereiding en je huis goed achter te laten. Want er vinden nog heel veel inbraken plaats tijdens de vakantietijd. Ik heb Koen Stalen de telefoon, de voorzitter van de Stichting Nationale Inbraakpreventie Weken. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, wat gaat er nog mis elk jaar? Want ja, veel mensen gaan snel op vakantie en vergeten nog wel eens dingetjes, hè? Ja, dat gebeurt helaas wel al te vaak. Sommigen vergeten zelfs de deur op slot te doen, dan maak je het wel heel erg makkelijk. Ja. Maar er worden zo'n 15.000 inbraken in de vakantieperiode gepleegd. En er is niets vervelend dus om thuis te komen en merken dat ze heel juist overhoop gehaald hebben. Nee, inderdaad, nou, dat zijn nogal wat zeg, 15.000. En op welke manieren komen die inbrekers meestal nog altijd binnen? Dat is in 37% van de gevallen de achterdeur. Mm -hmm. en, en, en daarnaast iets van 27% het, zeg maar, het keukenraam of een raam aan de achterkant ook. Dat laatste, dat breken ze vaak open met een koevoet. En als de, de raamboompjes die erop zitten niet altijd sterk zijn, dan is dat na 30 seconden werk. Ja, inderdaad. Nou, meestal hebben wij daar het oog niet voor. Hè? Van, uh, van klopt het allemaal wel met de beveiliging? Gaan de nee. deuren wel goed dicht en zo? Hoe kun je dat nou laten checken? Want ja, ik, ben, ja, ik heb zelf geen technisch oog. Nee, en uh, met jou uh, heel veel andere Nederlanders uh, niet. Ik bedoel, 70% van de achterdeursloten, weten we... is van zodanige kwaliteit dat een inbreker daar binnen... Nou, een minuutje, anderhalve minuut binnen is. Oeps. En omdat mensen dat niet herkennen... hebben wij op de website inbraakmislukt.nl... een inbraakpreventiecheck gedaan. Daar zie je foto's bijvoorbeeld van je achterdeur... of we hadden het net over het keukenraam van raamboompjes. En als je nou die dingen hebt, die klik je aan... Dan krijg je gelijk een, een, een, een, een groen vinkje of een rood kruisje te zien met een tekst hoe snel een inbreker er binnen is en wat je het beste kan doen. En aan het einde als je die test hebt doorlopen krijg je ook een pdfje per achterdeur voor de keukenraam. En op dat pdf'tje, die kan je gewoon uitprinten. Daar uh, staan alle handige tips in. En wat je moet doen, en waar je op moet letten. Nou uh, hebben jullie ook een aantal tips in het persbericht gezet. Hè? Nou heb ik even mijn vraagstelling bij één uh, bericht daarin. Dan uh, hebben jullie het over een tijdschakelaar op alle lampen. Ja. Maar ja, dat weten de inbrekers toch ook? Van, ja, dat, dat doen mensen gewoon hè? <laughs> nou ja, inderdaad. En ik uh, loop ook wel eens langs uh, huizen en daar zie ik uh, twee lichtjes branden. Uh, keurig via een tijdschakelaar gedaan. En dat is ongeveer bijna hetzelfde als een vakantiebriefje ophangen. We zijn even weg. Ja. Uh, en dan de twee lichtjes, daar doe je het ook s'avonds normaal gesproken niet mee. Uh, maar ga nou gewoon eens een keer als je thuis bent uh, buiten staan. En zeg, Joh, wat voor licht hebben we nou allemaal aan? En hoe, hoe ziet dat er nou uit? En laten we als we op vakantie zijn met tijdschakelaars... nou precies hetzelfde bewerkstelligen. Want één lichtje, één schamel lichtje... Ja, dat, uh, dat is bijna een vraag om van kom maar binnen met je knecht. Ja, inderdaad. Dus je moet uh, zeg maar een realistische uh, ja, ja. Uh, situatie achterlaten als je bijvoorbeeld weg bent. Goed, ja. Ja. ja, en dat geldt bijvoorbeeld ook voor de, voor de lamellen. Ik bedoel, heel veel mensen hebben lamellen mm -hmm. uh, of gordijnen. En die zijn overdag uh, open. En uh, s'avonds gaan, uh, gaan ze op de nacht gaan ze dicht. Ja, dat is natuurlijk lastig als je dat in de vakantie wilt nabootsen. Want dan ja, kan wel. Dan moet je je buren vragen om dat s ochtends en s avonds uh, te doen. Nou, dat is niet. Iedereen gegeven om op die manier met de buren om te gaan. Dan zeg ik van, zet je lamellen nou al een paar weken van tevoren gewoon in één en dezelfde bestand. En laat ze s'avonds, s'nachts en overdag precies zo staan en doe dat ook hier in vakantie. Dan valt het weer veel minder op dat je weg bent. Want je kan ze ook pol dicht doen. Um, ja, en als je dat overdag hebt, dat is toch vreemd dat heel je huis helemaal pol dicht is. Ja. ja, dat is ook weer van, uh, wij zijn op vakantie, we zijn er even niet, uh, je hebt al de tijd om in te breken. Ja, dus daarmee wil je eigenlijk zeggen dat de inbrekers al van tevoren gaan kijken, van is, zijn die mensen nog thuis? Uh, kijk, meestal zijn het uh, gelegenheidsinbrekers, 85% van de gevallen, die over het algemeen in hun eigen buurtje inbreken... Mm -hmm. Uh, en, ja. Maar überhaupt, hè, als, uh, ik, ik ken een bepaalde straat niet... maar ik zie in de vakantietijd uh, overdag alles gewoon uh, stijf dicht... de gordijnen dichtgetrokken of de randellen helemaal dicht... dan weet ik ook wat er aan de hand is, dan zijn ze niet thuis. Nee. En een inbreker die gaat dan misschien ook nog een keer achterom uh, lopen... en die kijkt... Uh, Kijk, we zijn van die nette Nederlanders allemaal... en zorgen natuurlijk dat ons aanrecht keurig is opgeruimd. Ja. En ik zeg van... ja, laat nou een, een, een bord met wat kruibels en een, een bestek achter en een kopje. Zo van, nou ja, dat moet ik nog even opruimen. Dat, dat geeft een bewoonde indruk. En dat is het allerbelangrijkste. Als je maar in de gaten hebt... zorg dat er een bewoonde indruk uh, is. Nou, dat is in elk geval een gouden tip. Dus laat iets staan op tafel, dat mensen dat, ja, dat zien. En dan... En dan of je kranten weg achter de voordeur. voordeuren hebben vaak uh, uh, ruiten erin, al is het van matglas, maar dan nog zie je de post daar ja. uh, Je kan ze weglaten elke keer. Uh, maar wat je ook kan doen, is een uh, zwarte plaat ter grootte van zo'n uh, zo ruit uh, doen, zodat ze er niet doorheen kunnen kijken. Nee. Uh, en dan zie je dus de post niet uh, liggen in de benedenruit bijvoorbeeld. Nou, ja. dat is ook weer zo'n zo tip handig. Je bent drie weken lang post aan het verzamelen, maar de inbreker ziet het niet. Nee, inderdaad. Nou, dus uh, dat betekent dat je de inbreker ook een beetje in onzekerheid moet brengen. Hè? Van goh, kan ik het wel doen? Want straks is er toch iemand thuis. Precies, en als ze dan zien dat je ook nog eens een keer uh, een goed slot uh, hebt, die achterdeur. De ja. Kijk even naar je raamblokjes in je keuken en denk van, nou weet je wat, ik probeer dit wel ergens anders, want hier kost het me te veel moeite. En dat is het vaak. De gelegenheidsinbreker gaat de makkelijkste weg. Oké, okay, nou we hebben heel veel aan die tips, mensen kunnen het rustig even nalezen op de website inbraakmislukt.nl daar, daar kun je de inbraakpreventiecheck doen, u gaat ook op vakantie? Zeker wel En wanneer gaat u? Over, over een tijdje. Oké, okay, dat is ook erg belangrijk. hè, Dat je niet van tevoren zegt wanneer je gaat op Facebook. bijvoorbeeld. Zeker niet op Facebook. En als je dan toch heel veel wil laten zien op Facebook. Van al die prachtige dingen die je meemaakt. Ga dan even naar de privacy instellingen van Facebook toe. Klik daar vrienden aan. En dan kan je zeggen alle vrienden. Of heel de wereld. Of alleen maar bepaalde vrienden. Dat laatste zou ik doen. En dan zeg je van nou deze familieleden en deze vrienden die mogen het echt wel weten. En dan heb je in de vakantieperiode misschien maar tien mensen ervan op de hoogte gebracht. Want dat zijn er wel de belangrijkste. Oké. Okay. niet zomaar iedereen. Nou hartstikke goed. Koen Stijl, Stichting Nationale Inbraakpreventieweken, De NIPW. Kijk op www.stichtingnipw.nl. Of ga eventjes de veiligheidscheck doen op de website die ik al eerder noemde. Dank u wel. Graag gedaan.